Hand erop. Gesmolten. Gegoten. Gedroogd. Gezeefd. Gespoten. Gedraaid. Geglanst. Gepoederd. Gedropt. Genieten van oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat. Vind je bij Roka.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 Bij de sluitingsceremonie van de Winterspelen vanavond dragen schaatsers Sandra Velseboer en Jorrit Bergsma de Nederlandse vlag. Dat hebben ze verdiend, zegt de chef de mission, omdat Velseboer twee keer goud won. En voor Bergsma is het een beloning voor zijn hele carrière. De vlotceremonie is in Verona. En door een lawine is de weg naar populaire skigebieden in het Oostenrijkse Arlberg geblokkeerd. Het gaat om Leg en Zürs. Ook de plaats Stuben is niet bereikbaar.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 is a place on earth. this is de veronica weekend ochtendshow Lekker dat je ons aan hebt staan en over die Heaven is a Place on Earth gesproken. Rechtstreeks uit de jaren 80 en straks vanaf 10 uur bij uh, The One and Only Jabrienen. En ook vanmiddag bij uh, Dennis Hoebee vanaf 2 uur. Alleen maar muziek uit de jaren 80 in het 80's Only Weekend. Dat doen wij elk weekend. Elke uh, zaterdag en zondag dus vanaf uh, 10 uur hier. Dus een kleine tip vanuit mij. kant. Straks dus weer dat 80's Only Weekend. Sowieso tot die tijd de beste muziek aller tijden. Rita Franklin en zometeen de Red Hot Chili Peppers. En dit zijn Shiboosie en Miles Smith. En Blink Twice. Living on the edge and finding out it's kind of dumb. Realize I am somebody that I don't know at all. Oh God, would you tell me why I'm going down to the bone? Even though I've only seen half of the world, I'm coming home. Hanging on the rope, I'm losing grip of time and space. Mind is running circles over something I can't change.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 feel like a natural woman. Veronica, Eredivisie update. Yes, good morning. Heel wat Eredivisie voetbal vandaag. Onder andere een wedstrijd van FC Twente tegen FC Groningen. Altijd leuk. Utrecht tegen Zwolle. Go Air Eagles tegen Heracles Almelo. AZ tegen Sparta. En Feyenoord tegen ons eigen club. Telstar. En uh, ja, ik ben toch wel benieuwd. Uh, volgens Van Persie wilde hij heel graag Strolling laten debuteren bij Feyenoord. Uh, nou, over de trainingen is hij al zeer enthousiast. En ja, Als je dan uh, in kleine momenten ziet wat voor keuzes hij maakt... hoe snel hij denkt, hoe snel dat gaat... Okay. ja dan, dan, dan zie je wel dat uh, collega's en andere spelers dat ook zien... en daar ook echt op aangaan, zeg maar. En dat is gewoon hoe het werkt. Oké, okay, nou, we gaan het dus zien uh, vanmiddag om half vijf, die wedstrijd. Music. En meer dan dit bij Radio Veronica. Zonder hoogteshow, best heel zometeen. Nou, zeker wat betreft de beste muziek aller tijden. Ook Herman Brood komt eraan, net zoals de one and only Bob Marley. Van de spannendste Champions League avondjes tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro.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 En ik word helemaal blij van hoekje aardbei. Ah. <laughs> dus we zeggen nog steeds: alle lof voor allemaal. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing: Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Windfarm? Mm -hmm. serious going,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 Weer het weer zegt om te huilen vandaag, want het gaat de hele dag regenen. Mocht het nog niet bij jou regenen, dan gebeurt dat vooral zelf wel een keer vandaag. En temperaturen van maximaal 12 graden. Dit is Radio Veronica. Het station van Walt en Frank. Iedere werkdag vanaf 4 uur. En nu, Ferry Omen. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Hi, hi, hi. top, So met van die uh, simpele merchandise... ...weet je wel, truien, t-shirts, uh, banners, vinyl, noem het allemaal maar op. Maar Bestil die heeft toch leuke merchandise? Nee. Namelijk Bestil Hot Sauce, als in gewoon hete saus van Bestil. Ik vind dat, ik vind dat gewoon origineel, een keer wat anders dan zo'n platentas. Je hoorde good grief bij Radio Veronica van Wittipi... zonder hoogte. ik heb het meteen weer over eten natuurlijk. <laughs> Uiteraard. En hey, langzaam op weg richting uh, het 80s Weekend. Alleen maar muziek uit de jaren 80 vanaf 10 uur. Is dan meteen bij Jaap. En ik dacht om alvast een klein beetje in de stemming te komen: deze van Matthias Bazaar en t When you need Hey, hoeveel procent van de mensen die op wintersport gaat, eh, komt gehavend thuis? Dat is 6%. procent. Ik toch best wel laag, ik had eigenlijk hoger verwacht. Pink, die je net hoorde, get the party started, die was laatste aan het skiën. Vol op haar muil gegaan, naar het ziekenhuis, alles erop en eraan. Dus je bent niet de enige, Pink had er ook last van. Hey, welkom, zondagochtend show. Veel plezier, zometeen na tien uur met de one and only, de held, Jave Brinen. I don't want love.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 Je luisterde naar de McMuffin Beef and Egg. Vers getoost met gesmolten cheddarkaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Tijd voor een nieuw uitzicht met Carwei. Profiteer nu van wel 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwaij, maak het mooier. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt.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 Nu bij Koebloe, korting op beko wasmachines en drogers. Bestel de beste voor jou in de Koebloe app Let's go. Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki Ivitara e vitara